8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal Europarlementariër Hans van Balen. In 2003 moest hij meebeslissen of Nederland wel of geen politieke steun zou geven aan militair ingrijpen in Irak. Ja, en dat is eenzelfde soort beslissing als nu over Syrië moet worden genomen. Eerst nu het NOS Journaal. dus is Megens. Microsoft neemt telefoonfabrikant Nokia grotendeels over. Het Amerikaanse computerbedrijf betaalt in totaal 5,44 miljard euro... voor de belangrijkste onderdelen van Nokia, zoals de telefoontak. Het Finse bedrijf was jarenlang de grootste speler op de markt van mobiele telefoons... maar verloor zijn koppositie toen smartphones in opmars kwamen. Economie-redacteur Merel Stickelorum.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 Vandaag begint een pilot van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Zo'n 2500 mensen in de regio Zuidwest-Nederland ontvangen deze week een aankondigingsbrief. Volgende week volgt het testpakketje. De test wordt vanaf januari landelijk ingevoerd. Elk jaar krijgen gemiddeld 13.000 mensen darmkanker, van wie er zo'n 5.000 overlijden. Het RIVM. Aan de ene kant is het dus het vroegtijdig opsporen van darmkanker en dus tijdig uh, kunnen behandelen. Maar uh, we kunnen ook voorstadia van darmkanker ontdekken en daarmee ook daadwerkelijk darmkanker voorkomen voordat het zich ontwikkelt. De RIVM hoopt zo op termijn 2400 sterfgevallen per jaar te kunnen voorkomen. Elke dag ontvluchten 5000 Syriërs hun land uit angst voor het oorlogsgeweld, dat zegt de VN. Het aantal vluchtelingen is inmiddels gestegen tot boven de 2 miljoen. De meeste Syriërs gaan naar buurlanden Jordanië, Irak, Libanon en Turkije. De hoge commissaris voor de vluchtelingen zegt dat die landen snel extra hulp nodig hebben om de vluchtelingen te kunnen opvangen. Bij een aantal zwemclubs wordt een proef gedaan waarbij kinderen op zwemles eerst borstcrawl leren en daarna pas schoolslag. De zwembond KNZB denkt dat jonge kinderen zo sneller leren zwemmen. Schoolslag zou eigenlijk te ingewikkeld zijn voor jonge kinderen.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 En de verkeersinformatie, John Sohoka. Nou, het is een minder drukke spits, in totaal 75 kilometer. De meeste files staan in de regio Amsterdam en in het zuiden van het land. paar opvallende files op de ring Amsterdam. De A10 is een ongeluk gebeurd bij de Zeebruggetunnel richting Amersfoort. Er staat 2 kilometer. En de linkerrijstok is daar afgesloten. En op de A28 Amersfoort richting Zolle staat een vrachtwagen stil bij Zolle Zuid, die blokkeert daar de rechterrijstok. Gevolg is 2 kilometer file.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Albert Heringa hielp vijf jaar geleden zijn moeder, die het leven moe was. Ik wist dat in Nederland hulp bij zelfdoding strafbaar is. Maar daar ja, ben ik niet mee bezig geweest. Nou, het Openbaar Ministerie wel. En dus staat Heringa vandaag voor de rechter. En terwijl Amerika en Frankrijk aarzelen met militair ingrijpen, waarschuwt Assad alvast voor de gevolgen. Hij waarschuwt dat er in het Midden-Oosten een regionale oorlog zal uitbreken als Amerika Syrië aanvalt. Dat zegt hij in een interview met de Franse krant Le Figaro. Verslaggever Lex Runderkamp was vorige week nog in Syrië, nu is hij in Turkije. Lex, waar doelt Assad op, denk je? Nou, een, een regio. Laten we beginnen met dat uh, mensen die, uh, zoals Saddam Hussein, Mubarak, Gaddafi, die allemaal verdreven werden met geweld, altijd in hun gevecht zeiden in de internationale media: uh, na ons de chaos. En eigenlijk hebben ze in die zin allemaal wel gelijk gekregen. Want ja, Irak is een chaos, Egypte is slecht, Libië is niet op orde. Dus in die zin uh, heeft Assad gelijk. Uh, op het moment dat, dat het daar verder uit de hand loopt... zal die regio, de landen eromheen voor een deel ook... het zal chaotischer worden. De west, vanuit op, bij ons bekeken als westeling denk je van ja... Uh, die chaos die is er eigenlijk al heel lang. Dus ik heb het gevoel dat mensen in het Westen minder bedreigd, zich minder bedreigd voelen direct daardoor. Ja. Reageert Assad ook op de politieke ontwikkelingen in Amerika en Frankrijk? Uh, ja, in het interview zeker. Hij, hij, hij houdt absoluut vol dat hij niet degene is geweest... die de opdracht heeft gegeven voor de aanval met het chemische wapen. Uh, en hij daagt opnieuw de Amerikanen, de Fransen, uit om, uh, om met bewijzen te komen. En hij roept ook de Verenigde Naties aan om, om hem te beschermen... tegen de, de, de, de politieke, wil, nou, niet wildgroei... maar de politieke agressieve houding van Amerika en Frankrijk. Dus... Ja, het, is, het, is een, het is een duidelijk beeld van een man die uh, helemaal in de hoek gedrukt zit... maar, desalniettemin, in een interview zich heel erg moedig toont. Ja. Hey, en over de Verenigde Naties gesproken. Zij maakten vandaag bekend dat uh, er weer een pijnlijke grens is overschreden. Namelijk ja. dat al meer dan 2 miljoen Syriërs zijn gevlucht... voor de burgeroorlog, voor de verschrikkingen. Um, ja. Merk jij dat ook, dat er steeds meer vluchtelingen zijn? Um, nou ja, het is een probleem. Ik zit hier aan de Turkse grens tegen Syrië aan. En daar merk je de, de, de, de dorpjes, de steden waar steeds meer mensen komen. Hè, want ze gaan niet allemaal naar een vluchtelingenkamp. Er zijn ook heel veel mensen die weer bij verre familie uh, terechtkomen. Er komen wat rijkere Syriërs die vluchten. Ik heb advocaten gesproken en artsen die dan een huisje huren. Die, die dorpen hier zijn, de bevolking daarvan is meer dan verdubbeld soms.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 en, en, en daar zitten ook mensen die Turkije niet in kunnen... omdat ze geen paspoort of zo bijvoorbeeld hebben. jij ja. spreekt ook die mensen. Is ook het geloof weg, bijvoorbeeld ook bij de opstandelingen... dat er nog hulp uit het Westen komt? Nou, geloof weg wil ik niet zeggen. Er is een enorm cynisme, omdat ze tweeënhalf jaar... Uh, ik, heb, ik heb het vaker gezegd en ik ben niet de enige, iedereen zegt het... ze zijn al tweeënhalf jaar, heeft de Westen natuurlijk weinig gedaan... Uh, dus ze geloven eigenlijk niet, en zeker door die hapering nu in Amerika... waardoor de, politie, de keuze van het congres moet kunnen stemmen... het weer een week was opgescho werd opgeschoven. Hebben mensen die lagen, kijken mij een beetje zo meesmuilend aan van... ach, het zal wel weer niks worden. Ik bedoel, de kernkreet is... Uh, de wereld geeft niet meer om ons. Max Runderkamp, dankjewel. Zojuist, hij was onlangs in Syrië. Inmiddels is hij de grens over en nu in Turkije. Nou, We gaan terug naar het Amerikaanse congres um, en ook het Franse parlement natuurlijk. Het Amerikaanse congres stemt volgende week over een mogelijke aanval op Syrië. Het Franse parlement debatteert daar morgen al over. En dat is natuurlijk een moeilijke afweging voor volksvertegenwoordigers. Want wat bereik je met een aanval? En kunnen ze de inlichtingendiensten wel geloven? Hoeveel informatie hebben ze sowieso? Hans van Balen is Europarlementariër voor de VVD... en was in 2003, toen de Amerikanen Irak binnenvielen... kamerlid voor de VVD in het uh, demissionaire toen kabinet Balkenende dat kabinet verleende politieke steun aan die inval in Irak. Dat allemaal op basis van de overtuiging... dat Saddam Hussein massavernietigingswapens had. Weet u nog? Hans van Balen? goedemorgen. Goedemorgen. Nou, als er iemand het uh, klappen van de zweep kent, bent u dat wel. Hoe komen volksvertegenwoordigers aan informatie... om hun regering te controleren... en daar een uh, goed afgewogen beslissing over te nemen... over zo'n mogelijke inval? Dat is... Ongelooflijk moeilijk, want als parlement uh, moet je eigenlijk je richten op openbare bronnen. Dat is, zijn de nieuwsmedia, dat is wat de regering naar buiten brengt. En de zogenaamde uh, binnenskamersontmoetingen... dus bijvoorbeeld als een commissie Defensie of Buitenlandse Zaken achter gesloten deuren vergadert... omdat de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, uh, het hoofd van de militaire leiding... als die hun uh, mening willen geven, hoor je eigenlijk niets anders... Dan wat je in de media ook leest. En dan zou je er dan niet meer over kunnen praten, want dat was achter gesloten de deuren. Dus mm -hmm. als parlementariër eh, heb je een andere mogelijkheid, dat is je eigen netwerk. Dat betekent, ken je mensen ter plekke in een land eh, zoals Syrië of Egypte of Irak? Eh, je moet je natuurlijk eh, verstaan ook met collega-parlementariërs die misschien toch meer weten. Eh, voor mij geldt dat in de Verenigde Staten, Verenigd, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland. Uh, je volgt de internationale media goed... Uh, maar uiteindelijk is het vertrouwen. Hè? Als je eigen minister zegt: luister, uh, we hebben bewijzen dat er bijvoorbeeld gifgas is gebruikt, mm. uh, dan is het heel moeilijk om het tegenbewijs uh, te, te geven. Je moet dan wel openbaar heel krachtig debatteren, zodat het bewijs echt op tafel komt. Ja, en ik kan ik me voorstellen. Destijds... Ja, dat wou ik maar zeggen. Dat, dat vertrouwen ja. heeft natuurlijk wel een deuk opgelopen. Dat zie je ook in Groot-Brittannië gebeuren in het parlement. Hè? Dat zomaar ja. uh, vertrouwen op wat er aangegeven wordt aan bewijzen, dat... Dat lukt bijna niet meer. Kijk, destijds had je de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell... Uh, oud-generaal, zeer uh, betrouwbare man, die zei, uh, is uh, zijn massa vernietigingswapens uh, in Irak. Uh, daar zijn bewijzen voor. Dat noemen ze de Powell-point-presentatie. Die heeft hij ook gegeven uh, op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Uh, op dat moment werd hij geloofd. Uh, uiteindelijk bleek het niet... Te kloppen, de informatie. En dat geeft natuurlijk een deuk. Waardoor, als nu Kerry de minister van Zaken van Amerika zegt. Ik heb de informatie dat daar gifgas gebruikt is. dan zal iedereen denken: ja, maar dat zat toen. werd dat ook beweerd. In ieder geval met massa-vernietigingswapens. Dus dat is een, een hele lastige kwestie. Het is nu wel zo dat de Franse inlichtingendienst. een rapport naar buiten heeft gebracht. Uh, dus, en de Fransen zijn altijd kritisch op de Amerikanen. Uh, maar het blijft voor een parlementariër moeilijk. Je moet al je eigen bronnen aanspreken. En hoe beter die zijn, hoe beter je het kunt ja, Maar We hoorden net meneer Van Balen of meneer Heijse, het deskundige van de Universiteit Leiden... dat het allemaal maar stukjes zijn. Geen bewijsvormen. Dat is, het is alleen maar informatie. Je moet zelf de conclusie trekken. Is het, is het voor de parlementariërs... en dan met name nu in Amerika en Frankrijk... net zo lastig als toen voor u? Dat, uh, daar ben ik zeer van overtuigd. Uh, want uh, ook daar zullen achter gesloten deuren... voorzittingen zijn... Uh, en als parlementariër uh, kun je niet al die informatie stuk voor stuk verifiëren. Maar je kunt natuurlijk op een gegeven moment wel kritische vragen stellen. En je eigen netwerk. Nogmaals, als je uh, op een gegeven moment vanuit uh, Syrië bronnen hebt. Uh, die bijvoorbeeld toch aangeven er is gifgas gebruikt. Nou, de inspecteurs van de VN zullen dat ook constateren. De vraag is dan wie heeft het gebruikt. Maar de vraag is natuurlijk ook hoe betrouwbaar is. Assad, hè? als je 100.000 mensen in feite hebt gedood en 2 miljoen zijn op de vlucht geslagen, dan ben je niet de meest betrouwbare bron. Goed, meneer Van Balen. En wat doet het Europees parlement eigenlijk deze dagen met Syrië? Daar wordt natuurlijk ook over vergaderd, maar het Europese parlement zendt geen troepen uit. Dat doen nationale parlementen. Dus hier kan worden gesproken, is het parlement bereid steun te geven aan bijvoorbeeld de Fransen en de Amerikanen. Uh, ik zou daar toe geneigd zijn, als we ook dat rapport hebben van die wapeninspecteurs. Uh, maar dat is hier geen gegeven zaak. Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Hartelijk dank dat u ons even het woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Aarge. De ochtendspits, John Sehoko, hoe ontwikkelt ja. hij zich? Nou, het is een minder druk ochtendspits. De teller staat nu 93 kilometer. De meeste file staan in de regio Amsterdam en in het zuiden van het land. Een opvallende file op de ring Amsterdam, de A10. Daar is een ongeluk gebeurd bij Nieuwendam op de rijbaan richting Amersfoort. Daar is de linkerreis ook dicht. En er staat tussen Katoelen en Nieuwendam 5 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Albert Heringa, 70 jaar, staat vandaag in Zutphen voor de rechter. Hij staat terecht omdat hij zijn moeder van 99 jaar... heeft geholpen bij zelfdoding. Zij was niet ziek, maar wel klaar met het leven... en wilde er daarom mee stoppen. Maar je moeder helpen met euthanasie mag niet, volgens de wet. Menno Remey, onze verslaggever, is in Zutphen. Menno, goedemorgen. Je gaat die zaak volgen. Waarom is dat zo van belang? Nou voor veel mensen, en dat is voor veel mensen, geld blijkt hier wel voor de rechtbank in Zutphen. Want er zijn inmiddels een kleine honderd mensen hier voor De rechtbank verzameld met hesjes, met vlaggetjes, met buttons. Hulp is geen misdaad. Allemaal leden van de NVVE die Albert hering gaan steunen. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. En door deze mensen, veel mensen, wordt dit gezien als een testcase. Omdat het kan leiden tot jurisprudentie voor familieleden die hun naasten hulp bieden bij zelfdoden. Uh, in de zaak gaat dan draait het, om, het uh, om dat principe dat een familielid zelf medicijnen verschaft en die verstrekt aan uh, de persoon in kwestie die dan overlijdt. Nou, er zijn ook wel cijfers over hoe vaak gebeurt het dan in Nederland. Dat verschil nogal uh, wordt gesproken over honderden keren per jaar, maar er zijn ook cijfers die spreken over duizenden keren per jaar waar dus niet de arts of een hulpverlener uh, helpt bij het uh, overlijden van een, een familielid, maar de familie het zelf doet. Ja, want er zijn, uh, jij zegt het je geeft het zelf al aan, uh, artsen die kunnen helpen bij het uit het leven stappen. Waarom is dat in dit geval bij Albert Heringa en zijn moeder niet gebeurd, men ook? Nou, omdat hier geen arts uh, uh, bij betrokken is geweest. Voor artsen is het geregeld in de euthanasiewet. Maar voor uh, gewone mensen, voor niet-artsen, niet. Uh, niet. Uh, Herica, die heeft zijn moeder verschillende uh, medicijnen helpen toedienen. Uh, gezorgd dat ze een hele grote hoeveelheid medicijnen ook uh, kregen. Dat waren anti-malaria medicijnen. En zijn moeder heeft steeds gezegd, ik ben 99, ik wil geen 100 meer worden. Voor mij zit het leven erop. Maar ja, voor dat soort mensen geldt de euthanasiewet niet. Want de euthanasiewet gaat over ondraaglijk en aangekomen uitzichtloos leiden. Um, nou, er was op zich niet zo gek veel aan de hand. Hij heeft dat allemaal gedaan in uh, 2007, 2008. Maar hij heeft het allemaal vastgelegd op video. En dat is in 2010 uitgezonden op televisie. De laatste wens van Moek heette die uh, documentaire. Ja, en na die uh, televisieuitzending heeft Justitie uh, het, uh, het uh, onderzoek geopend. En uh, nou, dat heeft nu uiteindelijk geresulteerd dan in de rechtszaak die uh, vandaag begint. Oké, okay, en dus de huisarts wilde niet helpen omdat er geen wettelijke grond is om uh, deze Moek gaat te help. Nou, het was ook geen kwestie van willen helpen. Het is niet eens gevraagd omdat Albert Heerling goed op de hoogte was van de euthanasiewet. Aha. En wist dat een arts niet zou helpen. Hij wist ook dat hij strafbaar was. Hij heeft ook nooit ontkend dat hij zijn moeder heeft geholpen. Voor hem gaat het ook niet vandaag en de komende weken. Want vandaag komen eigenlijk alleen deskundigen aan het woord. 24 september over drie weken is eigenlijk de eigenlijke behandeling. Het gaat hem niet om de schuldvraag. Want hij heeft bekend. Hij weet wat hij gedaan heeft. Het gaat hem veel meer om een principe kwestie. Het gaat hem erom dat die, die, dat wetsartikel waarin dat geregeld is, dat mensen niet geholpen mogen worden bij zelfdoding, dat dat wetsartikel van tafel gaat. Nou, justitie heeft aangegeven, voor ons is het niet zozeer een kwestie van dat we de maximale gevangenisstraf van drie jaar moeten eisen hier in deze zaak. Maar het gaat wel om normstelling, want de wet is de wet en die, die geldt al eenmaal zoals die geldt. Dus ook het OM wil een uitspraak graag van de rechter daarover. Precies. Dankjewel, we gaan later meer van je horen, hier op Radio 1. E. Gaan we naar Den Haag, naar Mark-Robin Visser. We hoorden hem vanochtend al met de flessenpletter. Een van de tien genomineerden voor een prijs, want het is namelijk duurzame dinsdag. Ja. Mark-Robin, ja. wat, wat nu de gewas, het gewasklem systeem? Het Heb gewas... je dat niet bij de hand? Ja, het gewasklemsysteem is ook, uh, is ook genomineerd. Hè. Er zijn tien genomineerden voor een prijs. En de vraag is even uh, aan Corine de Bok. Uh, hoe heet die prijs dan? Is dat dan de duurzame dinsdagprijs of zo? Uh... We hebben drie prijzen vandaag. oh doe maar. Ja, dat is een duurzame dinsdagprijs uiteraard. Maar we hebben ook nog uh, we hebben een specifieke uh, voedselprijs... Ah. en een uh, specifieke energieprijs. Oké, okay. nou het kan niet op. Nee, het kan zeker niet op <laughs> vandaag. En u bent van de Duurzame Dinsdag? Ik ben van de organisatie van uh, Duurzame Dinsdag, ja. ja. Ja, Wat is dat eigenlijk? De, de orga wie organiseert dat eigenlijk? Uh, het wordt georganiseerd door IVN. Dat is het Instituut voor Natuur, Educatie en uh, Duurzaamheid. Mm -hmm. In samenwerking met een aantal belangrijke partners. Uh, uh, zoals een Green Wish. Uh, zoals... De wie? De wat? Green Wish. Oh, Green, Green Wish. Wish, ja. Yeah. Mooi Nederlands ook. Ja, prachtig. Je he? hebt alweer zulke mooie Nederlandse begrippen oh, en alles. woorden gehoord vanmorgen. Ja. Ja. Nou, ja. We <laughs> hebben het hier wel over duurzaamheid of sustainability. Over oh, sustainability natuurlijk. Ja, nou, gewasklemsysteem vind ik een heel mooi uh, Nederlands woord. Flessenpletter hebben we vanmorgen uitgebreid behandeld. Ook prachtig woord. Ja, is een geweldig woord, hè? Ja, en dan is natuurlijk de vraag, ja. beklijft hij? Dat ja. weet je natuurlijk niet. Uh, de Kringloop-app, nou, die geef ik zelf ook wel een goede kans. Ik, uh, nou, de, de jury was lovend. Maar goed, de, ja. alle tien de genomineerden zijn in ieder geval initiatieven... Ja. die ja, uit de koffer van 330 initiatieven zijn komen drijven. Dus wat wil je? Ja, nou, die koffer die wordt vandaag aan de staatssecretaris van Milieu overhandigd. Maar even over die jury, hè? Want uh, wie, wie bepaalt nou, uh, wat een goed uh, duurzaam idee is. Ja, dat, dat is een, een, een jury be, bestaande uit een aantal deskundigen... op het gebied van, uh, van het okay. mooie onderwerp. Waaronder onder andere een hoogleraar van de uh, Technische Universiteit uit Delft. Ja. Uh, de jury is, wordt voorgezeten door Monique de Vries. Dat is oud-secretaris, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Ja. Maar ook Dijkgraaf. Ja. En uh, samen met nog een aantal andere belangrijke uh, deskundigen... Ja. Ja, heel leuk. Eh, maar we hebben dus bijvoorbeeld ook los van die prijzen even. Hè, er is een heel programma vandaag hier in Den Haag. Eh, de duurzame lintjes eh, worden uitgereikt. Dat zijn dus eigenlijk ook een soort prijs. Nou, dat is, die prijs is in 2006 voor het eerst in het ja? leven geroepen. Dat, dat is een, uh, het een enige nationale lintje ja. op het gebied van duurzaamheid. Wordt toegekend aan uh, oh. mensen die zich uh, al hebben bewezen in de duurzaamheidswereld. Juist. En uh, ja, die worden voorgedragen. Dat is wat, ja. ja. En dan hebben we ook nog de duurzame troonreden. Wie doet dat van uh, dat doet dit moi, jaar? Ja, dat doet Marjan Minnesma. Zij is uh, fungerend uh, nummer 1 van de duurzame top 100. En zij zal vandaag wederom een pleidooi houden voor... Uit oh. het, het... Uh, duurzaamheid, denk ik, hè? Nou, met name een oproep. <laughs> een oproep om sneller te verduurzamen. Ja. Ja. Het moet sneller. Het moet duurzamer. En Dit is al de vijftiende keer. Dat wist ik eigenlijk niet. Dat we al veertien duurzame dinsdagen achter de rug hebben. Ja, we werken hard aan onze... Ja. Noem onze... nou eens een paar ideeën die de afgelopen veertien jaar uh, zijn geopperd en die ook gebleven zijn. Met andere woorden, wat hebben we aan de duurzame dinsdag? Nou, het leuke is, als je terugkijkt op vijftien jaar, dan komen er ineens ideeën naar boven, zoals bijvoorbeeld een repaircafé. Dat was een, uh, in 2009 was dat een initiatief. Nu inmiddels zijn er honderd op 100 locaties in Nederland al repaircafés georganiseerd. Waar je met kapotte apparaten Precies. heen kan... en dan zit daar een handig iemand die je dan Precies. kan helpen. Nou, ja. Dat zijn hele mooie praktische voorbeelden. Dat is echt een goed voorbeeld van duurzaamheid. Nou, vinden ja. wij wel. Vinden Doe maar wij nog eens één. Een nou, we hebben de tassenbol... Dat is een, een initiatief wat inmiddels in 500 uh, supermarkten al is, is overgenomen. Dus gebruikte plastic tassen die allemaal worden ja. verzameld. En op een mooie manier worden... Uh, ja. nou, dus uh, simpele ideeën ook? Juist simpele ideeën. En ja. dat is zo leuk, want dat drijft dus bovenuit die samenleving. Gewoon uh, om de hoek wordt het bedacht uh, door uh, ja. uh, creatieve mensen. Mensen met een, uh, met een goed hart die, die ja. voor, de, ja. voor de duurzaamheid willen inzetten. Nou, ja, autodelen is bijvoorbeeld ook zoiets wat... Uh, oh, nou ja, uh, ja, autodelen in een begrip. Uh, in uh, nou, ik denk, nee. Dat is nog 1997 volgens ja. mijn huiswerk, ja. Heel goed gedaan. Leuk. <laughs> lang geleden, ja. Nou ja, zo, dat zijn even een paar voorbeelden. Kunnen de mensen zich er ook eens bij voorstellen? Ik denk bij die flessenpletter ook wel. En uh, ik kan nu vast aankondigen, straks na negen hebben we er nog eentje. een van de genomineerden. Uh, wat was het ook weer? De? Uh, de? Uh, uh, foodie bag. De foodie bag En ja. dat heeft dan te maken met uh, eten wat weggegooid wordt. Dus ik zou zeggen, Luister. tot straks. Tja. ik hoop toch iets over de gewasklem uh, te, te horen. Oh. Oh, op, nou, dat gaan gaan zoek het eens even ja, uit. Ja, het ja, systeem. Ja, ja. Marco weer op de duurzame dinsdag. Het is bijna half negen nog even naar het uh, grote darmkankeronderzoek, de pilot. Het is een ziekte, darmkanker, waar jaarlijks veel mensen mee te maken krijgen. En omdat de ziekte vaak pas laat ontdekt wordt. Start vandaag uh, dat bevolkingsonderzoek om de ziekte ook snel te kunnen behandelen. Mensen krijgen een envelop thuis gestuurd, waarna wordt gevraagd een monster op te sturen van hun ontlasting. En die wordt dan geanalyseerd in een laboratorium. Ernst Kuipers maagdarm en leverarts aan het Erasmus MC. Het probleem is groot. In Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 13.000 nieuwe gevallen van darmkanker. En dat betekent dat uiteindelijk ongeveer 1 op de 20 Nederlanders... gediagnosticeerd wordt met darmkanker. Dus ongeveer 1 op de 20 mannen en vrouwen. En hoeveel mensen komen daar uiteindelijk aan te overlijden? Dat is net iets minder dan de helft. Dus het is ongeveer 5.500 sterftegevallen per jaar... Wat weten we over darmkanker? Wat weten we bijvoorbeeld over hoe de ziekte veroorzaakt wordt? Nou, de ziekte wordt... Uh, we kennen een aantal verschillende risicofactoren. Uh, de bekende die u vaak hoort, uh, te weinig lichaamsbeweging, ongezond eten, uh, et cetera. Uh, en wat we tevens weten is dat darmkanker een heel erg langzaam proces is. Dus voordat mensen in het ziekenhuis komen met klachten, is de ziekte al lang aanwezig. En daar richt nou precies het bevolkingsonderzoek zich op. Ja, dat bevolkingsonderzoek dat gaat nu beginnen. Hoe belangrijk is screening? Heel erg belangrijk, want je kunt dus in een stadium dat mensen nog geen klachten hebben... kun je toch al symptomen of bloedsporen van uh, die darmkanker kun je detecteren in de ontlasting. Op het moment dat mensen het nog niet kunnen zien. Hoe gaat die screening in zijn werk? Wat, wat, wat zou u graag aan gegevens willen ontvangen? Uh, die screening die gaat zo dat mensen thuis een brief krijgen met daarin een testbuisje. Um, en dat testbuisje dat is vrij simpel dus open te draaien. Dat is even wat in de ontlasting doen, uh, dan weer dicht in een envelop en opsturen. Dan wordt het in het laboratorium geanalyseerd om te kijken of er bloed uh, in aanwezig is. Dus de screening is eigenlijk meer bedoeld uh, om mensen bewust te maken... dat ze eventueel die ziekte hebben dan om gegevens... Bij elkaar te halen van hoe de ziekte ontstaat. Het is echt een, het ontdekken van in een vroeg stadium. Klopt. Dus de, de screening is er volledig op gericht om mensen vroegtijdig te detecteren. Het zij met darmkanker op het moment dat het nog geen klachten geeft, want we weten dat het dan eenvoudiger en met een veel beter resultaat te behandelen is. Dus je. Je reduceert dan de sterfte. En ook hoop je dat je de voorstadia van kanker, namelijk in de vorm van een darmpoliep... dat je die ook kunt opsporen en eenvoudig endoscopisch kunt verwijderen. En dan voorkom je dat iemand überhaupt darmkanker krijgt. Bevolkingsonderzoek start onder 2500 mensen. En daarna zal hij worden uitgerold over het hele land. Uiteindelijk is het de bedoeling dat jaarlijks 2,2 miljoen mensen... een oproep krijgen om mee te werken aan het onderzoek. Na half negen hoort u Marcella Mesker over het US Open. Daar zal geen kwartfinale zijn tussen Nadal en Federer. Die laatste is vannacht uitgeschakeld. Over het lezen van boeken wordt meer gelogen... dan over seksuele prestaties. Voortaan kunt u nog meer opscheppen. Lees de hele wereld bij elkaar.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 Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek ons op na.nl. Nu bij Audi: een 1,8 TFSI-E met slechts 20% bijtelling. Plus 170 PK 125 kW met slechts 20% bijtelling.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 5,44 miljard euro telt Microsoft neer voor Nokia. Vanochtend werd bekend dat het computerbedrijf de Finse telefoonfabrikant voor een groot deel overneemt. Overname wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Bij een aantal zwemclubs wordt een proef gedaan waarbij kinderen op zwemles eerst borstcrawl leren en daarna pas de schoolslag. De zwembond KNZB denkt dat jonge kinderen zo sneller leren zwemmen. Als de proef nou een succes is, wil de KNZB met een concurrerend zwemdiploma komen. Het Nationaal Platform Zwembaden, dat de huidige diploma's uitgeeft, is kritisch. Borstcrawl is vermoeiender en kinderen kunnen dat dus minder lang volhouden. Het platform voelt zich bovendien gepasseerd door de bond.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 Marcel, hallo. Prachtige nazomer begint vandaag. Wanneer is het overal zonnig? Uh, nou, ik denk dat we dan tot in de loop van morgen moeten wachten. Want het noorden van het land heeft vandaag nog wel te maken met soms hardnekkige wolkenvelden. Wil niet zeggen dat de zon daar helemaal niet gaat schijnen. Want ook in Noord-Nederland zal de zon best af en toe te zien zijn. Maar gewoon net even iets minder dan vooral in het zuiden van het land, waar het nu al zonnig is. En ook het midden van het land gaat uh, wat sneller te maken krijgen met die zonnige periode. Daarna, uh, woensdag, prima weer. Met wel één addertje onder het gras, oh. want we zitten al in september. En dan moet je met rustig uh, uh, en redelijk zonnig weer overdag toch rekening houden met mist in de nacht. Vooral als de wind nog van de Noordzee komt. Nou ja, dat komt die, uh, de komende 24 uur nog. En dat betekent dat vannacht de kans op nevel en mist vrij groot is. En dan kan het morgen even grijs beginnen. Morgen draait de wind naar het oosten en dan hebben we daar niets meer mee te maken. Verdwijnt de mist en wordt het overal zonnig. Marco, dankjewel. De zon maar schijnt overdag. Jons Oka, hoe is het op de weg? Nou, het valt mee. Midden drukke spits, 89 kilometer. Zat staat er nu een, een, ook niet gek veel bijzonderheden. De meeste vertraging op de A9 richting Amstelveen. 8 kilometer tussen Beverwijk-Oosten en knoppen het dorp En op de ring Amsterdam de A10. Daar staat tussen Kadulen en Nieuwendam 5 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn inmiddels wel alle rijstroken weer open. In Afrika dreigt opnieuw een confrontatie tussen Congo en Rwanda. Blijft u luisteren?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 gaan het hebben over hulp bij zelfdoding. Die is strafbaar in ons land. Wordt het al eerder voor de rechtbank in Zutphen dient vandaag een zaak... waarbij de discussie over strafbaarstelling weer wordt geopend. Albert Heringsgaan staat voor de rechter... omdat hij een paar jaar geleden zijn 99-jarige moeder heeft geholpen. Zij was het leven moe. Ze wilde geen honderd worden. Haar zoon heeft voor pillen gezorgd en is bij de zelfdoding aanwezig geweest. We gaan erover praten met Pierre Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66... en Carla Dick, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Dames, goedemorgen. Goedemorgen. Van Dijkstra om bij u te beginnen. Deze zaak is niet uniek. Het va gebeurt vaker dat mensen worden vervolgd voor hulp bij zelfdoding. Want het mag niet hè? Als, je er geen arts, als je geen arts bent. Wat is ja. het belang dat deze zaak nu weer voor de rechter komt? Even, even voor duidelijkheid. Ook een arts mag niet helpen bij zelfdoding. Het is iets anders dan een um, Het belang ervan is dat we opnieuw gaan kijken naar... en, en met onze neus er worden gedrukt op de geiten... dat die hulp bij zelfdoding strafbaar is. Um, terwijl daar uh, hele goede redenen voor zijn en voor kunnen zijn dat mensen hun familie willen helpen of wie dan ook. Uh, en uh, nou ja, dat dat is nu weer heel actueel. En dat betekent dat wij daar goed naar moeten kijken of we dat zo willen houden. Hmm. Um, meld even mevrouw Dijks dat u uh, op een station staat bij ja. de trein Want u moet zo dadelijk door. Hè? Dus ja. vandaar dat af en toe misschien de lijn wat minder goed is. Uh, mevrouw Dik, uh, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Is het nodig dat het thema hulp bij zelfdoding weer op de agenda wordt gezet? Ja, Er wordt op dit moment uh, in ons land een discussie gevoerd. En de casus die vandaag voor de rechter ligt... Uh, gaat daar ook over of het uh, artikel uh, hulp bij zelfdoding is strafbaar wel of niet... Uh, uh, in de wet, uh, uh, in het strafrecht moet uh, zijn opgenomen. Mm -hmm. En ja, de ChristenUnie uh, wil graag dit artikel in het wetboek van strafrecht houden... dat uh, hulp bij zelfdoding strafbaar is. Wij vinden dat het echt nooit een normale zaak uh, mag worden. Het leven is heilig en uh, het wetboek van strafrecht biedt een ieder bescherming van het leven. Deze man heeft besloten buiten de wet te gaan... Ik vind het ook heel belangrijk dat die rechterlijke toetsing uh, nu zal plaatsvinden. Ja, ook al kan het zijn dat voor sommigen het leven wel heilig is... maar niet meer zinvol? Kijk, ik heb natuurlijk best begrip voor persoonlijke situaties... en de nood waar mensen in zitten. Maar wat ik al aangaf, hulp bij zelfdoding... Het uh, mag nooit een normale zaak uh, zijn. Maar de rechter die zal uiteindelijk hier een uitspraak over doen. En die zal ook de persoonlijke situatie van mensen meewegen. Het kan best zijn dat hij uiteindelijk oordeelt dat iemand wel schuldig is volgens wet, het wetboek van strafrecht. Maar daar geen uh, uh, straf uh, zal opleggen. Omdat hij dus ook kijkt naar de persoonlijke situatie van mensen. Ja, en daar zou u wel mee kunnen leven, mevrouw Dick dan heeft die rechtelijke toetsing plaatsgevonden. En dat is voor mij ontzettend belangrijk. Ja, eh, mevrouw Dijstra, dat artikel ja. eh, 294, lid 2 uit de wet... Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie... wil dat daar graag uit hebben. Wat, hoe staat ja. u daar tegenover? Ja, nou, wat mij betreft uh, uh, zou dat er ook uit kunnen. Maar ik wil wel heel goed kijken naar uh, de zorgvuldigheid... die je daarbij moet betrachten. Hè. Dus je moet heel goed uh, uh, ja, ook... Dan kan je kijken dat er geen misbruik van kan worden gemaakt. Ja. Uh, ik maar hoe nou, doe je dat hè? als je, als je nou, dat ja. niet in de wet zet? Nee, nou ja, dat is natuurlijk um, iets waar je net als met de euthanasiewet zijn we daar ook uitgekomen. Daar hebben we een, een toetsingscommissie achteraf. Uh, er is gebleken, we evalueren dit najaar de euthanasiewet, dat, dat, uh, dat die wet heel erg goed heeft uitgepakt. Dat daar geen misbruik van wordt gemaakt. Uh, en ik denk ook dat je ook helemaal niet zo lichtvaardig moet denken... over um, mensen die iemand helpen bij zelfdoding. En mevrouw Dick zei net eventjes, dat moet niet uh, gewoon worden. Maar dat is natuurlijk nooit gewoon. En dat uh, is ook de reden waarom ik vind dat het uit het, uh, het wetboek van strafrecht kan... of aangepast kan worden, omdat je uh, er nooit van uit mag gaan... dat dit maar heel lichtvaardig gebeurt en dat daar niet iets aan de hand is waar mensen met elkaar heel goed over hebben nagedacht. En bij ons, eh, bij D66, staat eh, zelfbeschikking zeer hoog in het vaandel. Mevrouw Dik, wat vindt u daarvan? Mevrouw Dijkstra zegt, het is nooit gewoon zo'n beslissing. Het is altijd wel overwogen, mensen zijn daar lang mee bezig. En eh, je ziet toch ook dat als mensen geen andere mogelijkheid zien... ze op veel mensenonterende manier een einde aan hun leven maken, hè? Ja, ik in ieder geval heb ik niet willen zeggen dat mensen uh, hier lichtvaardig mee omgaan. Dat is uh, zeker niet uh, wat ik wilde aangeven. Um, maar ik ben ook niet overtuigd van het argument dat als uh, dit artikel uit het wetboek van strafrecht uh, wordt gehaald... dat mensen dan op mensenonterende wijze, mens onwaardige wijze, een einde aan hun leven moeten maken. Nee, maar dan kunnen ze wel geholpen worden door bijvoorbeeld een arts. Nou, we hebben met elkaar de euthanasiewet in Nederland. De Christine, is niet heel blij met die wet. We hebben daar ook tegen gestemd, maar die wet is er. Uh, er was een Kamermeerderheid voor. En die, die wet ja, die heeft wel ja, allerlei zorgvuldigheid uh, uh, in zich gebouwd. Uh, zoals betrokkenheid van de artsen, een toetsingscommissie. Dus ja, als u... mensen echt een einde aan hun leven willen, is die euthanasiewet er... Ja, hoe? En uh, ja, vermoeit ik ook een euthanasiewet. Ja. ja, opnieuw zou ik toch de nadruk op, op, op willen leggen dat we hier over iets anders spreken dan de euthanasiewet. Het wordt enorm door elkaar gehaald. Uh, maar het, uh, zelfdoding is uh, toch echt iets anders dan euthanasie. Euthanasie, uh, daar gaat het over mensen die ernstig ziek zijn en voor wie geen behandeling meer mogelijk is. Uh, in de situatie waar de heer Lering gaat vandaag voor de rechter staat ging het om een uh, mevrouw die oud uh, was en uh, ja. echt levensmoe. En uh, nou ja, ik vond dat haar leven voltooid was. Uh, en daar geen hulp voor bij kon krijgen. Want ook een arts uh, die mag dat niet doen. Want het, ja. is, het voldoet niet aan de, aan de euthanasie-wet. En u vindt dus, dat die hulp er wel zou moeten zijn? En ik vind dat die hulp er wel had moeten zijn. En die is er voor mevrouw, uh, en, de moeder van meneer Heringa, geweest. En ik vind dat het uh, ook... Uh, voor mensen die in die situatie verkeren, vind ik het heel erg. En Nieuwsuur was daar weer een voorbeeld van. Van iemand die dan in alle eenzaamheid moet sterven, zijn middelen moet zoeken... Um, uh, en uiteindelijk dat helemaal alleen moet gaan... terwijl de omgeving weet en ermee eens is dat zo iemand uh, zijn leven of haar leven wil beëindigen. En dan kan dat laatste stukje, wat je zo graag met anderen samen wil doen, dat kan dat niet. Margot staat, tweede kamerlid voor D66... en Carla Dick, tweede kamerlid voor de ChristenUnie. Beide hartelijk dank. Dan. Goedemorgen. Dan. Elf minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij nemen u mee naar Amerika, naar de US Open. Het tennis, alle ogen waren gericht op Rafael Nadal en Roger Federer... want die hoefden alleen nog maar even hun partij in de vierde ronde te winnen... om elkaar dan in de kwartfinale te treffen. Maar Marcella Mesker, dat verliep niet helemaal zoals verwacht, hè? Niet volgens plan, nee. Want uh, ondanks het feit dat Roger Federer in tien voorgaande ontmoetingen tegen de Spanjaard Tommy Robrede tien keer had gewonnen, nauwelijks set had ze verloren, ja, leed hij toch een schokkende drie set uh, nederlaag 7-6, 6-3 en 6-4. En ja, verliezen is één ding, maar de manier waarop Roger Federer speelde, ja, dat was niet des Federers. Wat zag jij gebeuren in die partij dan? Um, ik zag het zelfvertrouwen uit hem wegvloeien. Eigenlijk na het verlies van de eerste set tiebreak. Hij kwam in de eerste set al uh, terug, van twee breek uh, achterstand tot twee keer toe. Uh, in de tiebreak, Nou halverwege gelijk opgaan. En ineens ja, gaat hij naar het net, aanvalsactie. Maar je ziet het aan het loopje, je ziet het aan uh, het bewegingspatroon. Zonder vertrouwen. En hij wordt kansloos tot twee keer toegepasseerd. Het wordt 6-3 in de tiebreak, drie set points voor Robredo. Die pakt de set. En eigenlijk van daaraf was het een uh, bergafwaartse lijn voor Federer. De onzekerheid sloeg toe. Zijn voorhand, toch het, het grootste wapen van Roger Federer met zijn service. Uh, die miste hij niet met een paar centimeters. Nee, het waren meters. Ze vlogen de hekken in. Makkelijke ballen die hij af kon maken. Hij koos steeds de verkeerde hoek. Het was helemaal mis. Het was een totaal of Dave van Veder. die natuurlijk ook later moest beginnen... met deze wedstrijd, want regen was weer het probleem in New York. Zijn wedstrijd werd zelfs verplaatst van het uh, grote stadion... het Arthur Ashe-stadion, naar het Louis Armstrong-stadion. En uh, dat was sinds 2006 niet meer gebeurd... dat hij dus in het kleine stadion moest spelen. Dus het was al een beetje een teken aan de wand misschien... maar het was een dramatische wedstrijd voor Federer. Ja, Dan Heb je er een verklaring voor? Want hij is wel een van de oudere spelers... maar toch ook nog weer niet zo oud. Is het er iets, iets van verzadiging, gebrek aan motivatie? Nee, dat niet. Want dat heeft hij aan het begin van het toernooi gezegd. Hij zit nog vol motivatie. Hij houdt van het spel. Hij zit vol passie. Hij wil doorgaan. Hij heeft ooit gezegd, ik wil door tot de Olympische Spelen van Rio. En ongeacht mijn leeftijd, ik speel nog goed genoeg... om met de top mee te doen. En dat heeft hij de laatste weken ook wel weer bewezen. Maar goed, ga je wat verder terug. Wim een tweede ronde... Hamburg halve finale, eh, Gustaat tweede ronde. Dat was al niet best. Alleen hij leefde weer een beetje op richting US Open. Het toernooi dat hij toch vijf keer had gewonnen. De ondergrond die hem zo goed ligt. Maar ja, het was helemaal mis. En dit is toch ook wel een teken ja, dat eh, de neerwaartse spiraal is ingezet. Federer speelt bij Vlagen, sommige weken. Nog als vanouds, maar niet meer week in, week uit. En dus ook niet meer in één toernooi iedere dag. Er zit altijd een off-day tussen. En dat was gisteren duidelijk tegen Tommy Robredo. Tja, nou Marcella, we kunnen je heel even kort aangeven welke partij we vandaag moeten gaan bekijken. Nou ja, we hebben de eerste kwartfinales bij de vrouwen. Williams tegen de Spaanse Sanchez Navarro. Chinezen Nali tegen de Russin Makarova, die zo verrast. En natuurlijk komen Djokovic en Murray in actie. En ook uh, Berdy Favrinka lijkt een mooie wedstrijd. Juschnie Hewitt. Dus een hele mooie dag uh, vandaag op de US Open. En hopelijk zonder regen. Ja, dat hopen wij met je. Oh, Marcella Mesker, dank je wel. Bij de ANWB, John Sahoka John, ochtendspits over zijn hoogste punt heen. Ja, dat denk ik wel. De teller staat nu op 89 kilometer. De A4 richting Amsterdam opvallende. Vieren door een ongeluk bij Roelvaansveen. Dus drie kilometer. En het is wat drukker dan normaal op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk Oost en Bad Oevedorp, 9 Negen kilometer. Ochtends van zes tot half tien. Het NOS Radio 1 journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja used to be so hard, this hard, used to get those kicks for free, but now I'm toeing the line, oh, the same way you'll be, stuck between my shadow and me, put it where the sun don't shine. I see. multiply. Het regeringsleger van Congo zou op zeer korte termijn... in de aanval willen gaan tegen de rebellengroepering M23. De opstandelingen waren de afgelopen maanden actief... in het gebied rond de oostelijke stad Goma. Ze kregen daarbij steun van het buurland Rwanda. Het conflict dreigt nu uit te groeien tot een confrontatie... tussen enerzijds Congo en de andere kant Rwanda. Correspondent Koert Lindijer in Nairobi... Koert, Congo wil korte metten maken met die rebellengroepering M23, zo lijkt het. Koert Lindeyer, ben je daar? Ja, hi, goeiedag. Oké, okay, dan stel ik mijn vraag opnieuw, Koert. Um, het lijkt erop of Congo korte metten wil maken hè, met die rebellengroepering M23. Nou, dat, dat wil het Congolese leger zeker. Het Congolese leger is beter betaald sinds een tijdje. Het is beter georganiseerd. En uh, met uh, steun van de regering uh, van president Kabila... is het sinds een tijdje, sinds een paar weken in het offensief gegaan tegen die M23-rebellen. En dat is met succes uh, geweest. Het leger voelt zich gesterkt daarbij door een vorige maand gevormde speciale legermacht van de Verenigde Naties. Die legermacht die mag agressief optreden in Congo. En die is nu samen met het Congolese leger in het offensief gegaan tegen de M23-rebellen. Nou, die komst van de speciale VN-brigade is een doorbraak. Gebleken in het al jaren voortetterende conflict in uh, Oost-Congo. En daarom wordt er zoveel gevochten uh, rond de Oost-Congolese stad Goma in de afgelopen paar weken. En lopen de spanningen uiterst, uiterst hoog op in ja. de regio. En, en Koert, wat is dan de rol van Rwanda? Rwanda speelt eigenlijk sinds de genocide van 1994 in dat kleine land een hoofdrol. ...in Congo. En ook nu weer, hoewel dat altijd heftig wordt ontkend door Rwanda. Rwanda steunt die M23-rebellen, die deels uit Tutsis bestaan... ...net zoals de kliekmachthebbers dus, in Rwanda. Rwanda beschermt daarmee zijn eigen politieke belangen in de regio... ...en ook zijn economische uh, belangen. Uh, Rwanda heeft de afgelopen week, vrijdag om precies te zijn, gedreigd Congo binnen te vallen omdat ze zegt dat het Congolese leger granaten op zijn grondgebied heeft uh, af, uh, afgevuurd. In wezen is waarschijnlijk Rwanda al nu al betrokken en zijn er nu al Rwandese soldaten aanwezig. Maar in het geheim, als die invasie van Rwanda in de komende dagen officieel gaat plaatsvinden, kan je je voorstellen dat de spanningen dan helemaal uit de hand kunnen gaan lopen in de regio. Dan zullen er vele landen betrokken raken. bij Ja, die invasie. en dan, Koert, wat kan dan uh, de VN, wat kan de speciaal gezond Mary Robinson doen... Um, als de partijen al zo ontzettend tegenover elkaar staan en een escalatie dreigt? Mary Robinson is op dit moment in de regio. Ze is een speciale afgezand van Congo voor Congo van de Verenigde Naties. Zij heeft altijd gezegd... Uh, vechten moet samengaan met praten, anders werkt het niet. Uh, zij wil dus uh, hervatting, meer focus leggen... op de besprekingen die er plaatsvinden met M23 in Kampala... in buurland uh, Oeganda. Besprekingen die eigenlijk tot nu toe nergens toe hebben geleid. Gisteravond zei Robinson, uh, Mary Robinson in Goma... dat de militaire vooruitgang van het Congolese leger... in de afgelopen paar weken nu moet worden gebruikt... Om druk te zetten op de besprekingen. Kortom, zij is geen voorstander ervan om uh, M23 helemaal te elimineren, uit te schakelen. Uh, zoals het Congolese leger dat, uh, dat nu wil en probeert. Goed. Koert Linder vanuit Nairobi. Koert, dankjewel. Telecom van vanochtend. Microsoft neemt Nokia grotendeels over. Amerikaanse computerbedrijf betaalt in totaal 5,44 miljard euro... voor de belangrijkste onderdelen van het Finse bedrijf. Roland Stekelenburg is hier, internet- en telecom-expert. Uh, Roland, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de twee werkten al samen, dus zat het er wel een beetje in? Ja, het is totaal niet verrassend. Uh, misschien wel dat het nu gebeurt en het bedrag. Uh, maar nee, iedereen die de markt volgt had dit kunnen verwachten. Je zei het al, uh, Nokia en Microsoft werken eigenlijk al, heel, al drie jaar heel innig met elkaar samen. En Nokia is nu eenmaal goed in een aantal dingen die Microsoft niet uh, zo goed kan. Zoals het maken van apparaten, hardware. Microsoft is een echt softwarebedrijf. En uh, ook de verkoop en de marketing en dat soort dingen uh, vullen elkaar heel goed aan. Dus nee, niet verrassend. Jij hebt al meerdere keren hier gezegd uh, op deze plek, op deze dag... dat um, met name Microsoft en ook Nokia de slag hebben gemist... Hè, als het gaat om de ontwikkeling van smartphones uh, tablets. Wat kunnen ze nu samen betekenen voor elkaar in de komende tijd? Nou, eigenlijk kun je zeggen dat als Microsoft nog, nog wat wil... op de markt van de mobiele telefoons... dan is dit het enige wat ze kunnen doen. En ook een hele goede keuze, vind ik hoor. We hebben de afgelopen tijd uh, gezien dat uh, het, het marktaandeel van, uh, van de Windows Phone... toch begon te stijgen. En mm. dat is echt ten opzichte van vorig jaar met name in Europa. In Amerika gaat dat nog niet zo, maar in Europa stijgt dat echt behoorlijk. En dat komt echt door de laatste toestellen van Nokia. Uh, met name die, uh, die Lumia 520. Dat is een heel populair toestel. En Microsoft ziet eigenlijk van nou als ze nu door willen pakken... Uh, dan is dit een van de weinige opties die ze hebben. En waarom? Um, je moet het, het, het bestuursysteem van zo'n telefoon, het operating system... op de een of andere manier integreren met het apparaat zelf. Dat doet Apple, daar hebben ze groot succes mee. En Microsoft kiest met deze overname heel duidelijk voor dat pad. Maar dan moet je dus al bijna beter zijn dan Apple of Samsung... of daar de klanten weg te halen. Luk Zou ze dat kunnen lukken? Nou, dat is grappig, want dat, daar zit helemaal niet de groei... Uh, van Microsoft op dit moment. Het oh. zijn echt mensen die de overstap maken... van nog een oude telefoon. Ja. Uh, daar doet uh, de Windows Phone het heel goed. Uh, je ziet niet uh, dat veel mensen de overstap maken... van, van Apple of, of Samsung of Android. Die zijn redelijk trouw. Uh, die al een smartphone hebben... Ja. Die blijven vaak trouw. Maar er zit nog enorme, uh, een enorme groeipotentie in de mensen die nog een gewone telefoon hebben. Okay. En de topman van Nokia maakt uh, ook de overstap naar Microsoft? Is ja, dat is al duidelijk? is interessant, want die ging drie jaar geleden de andere kant op. Dat was de eerste stap van de samenwerking. Uh, Steven Elop, die ging toen van Microsoft naar Nokia, gaat hmm. nu mee terug... En dat is interessant in het licht van het nieuws van twee weken geleden dat Steve Ballmer aankondigde, de topman van Microsoft, dat hij ermee ophoudt. En ja, de geruchten gaan nu vol op uh, of er een relatie is tussen die twee nieuwtjes en dus uh, of Steven Elb mogelijk de opvolger gaat worden van Ballmer. Verwacht je ook nog een, uiteindelijk een, een beter product? Gaan ze ook nog meer, gaat het nu sneller om met nieuwe producten te komen? Nou, de belangrijkste reden die, die uh, Steve Ballmer, de topman van Microsoft, zelf gaf voor deze overname... is met name het versnellen van de innovatie. En dan gaat het er dus om dat je op dat besturingssysteem van de windows van echt hele mooie toestellen nu gaat maken... Want het blijkt, ja, mensen kiezen eh, toch die toestellen op de gebruiksvriendelijkheid. Hoe hip is het? Ziet het er mooi uit? En ja, dat, daar is Nokia ja, toch best wel goed in gebleken. Nou, goed. En dan gaan ze het nu met z'n tweeën proberen... in ieder geval die achterstand in te halen. Roland Speektenburg, hartelijk dank. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. En die overname van Nokia is ook het belangrijkste nieuws op veel internationale sites. Um, in Finland zelf natuurlijk. Thuisbasis van Nokia, maar ook bijvoorbeeld de Financial Times. Die meldt dat de deal het telecomlandschap zal veranderen. Volgens de Wall Street Journal krijgt Microsoft een sterke positie op de mobiele telefoonmarkt, achter marktleiders Samsung en Apple. De kwaliteit van de jeugdzorg is in gevaar, waarschuwt Abfacabo in het AD. De vakbond heeft een enquête onder hulpverleners uitgevoerd. En die vrezen dat de deskundigheid verloren gaat... als gemeenten de verantwoordelijkheid over de zorg krijgen. De bond krijgt bijval van de vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. Iedereen is voorstander van hulp, dicht bij de gezinnen. Maar zoals het nu gaat, dat wordt één groot experiment, zegt hij. Gaat erg goed met alternatieve energiebronnen in Duitsland? Te goed. Er is geregeld een overschot aan windenergie. En daardoor worden Nederlandse duurzame initiatieven bedreigd. Daarover schrijft uh, de website, althans de redacteur van die website van de Financiële Telegraaf. Want als stroom en gas voor weinig en zelfs soms voor niks op de Nederlandse markt worden gedumpt. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig concurreren. Het Economisch Bureau van ABN AMRO pleit voor Europese afspraken over het verduurzamen van de energiemarkt. En tot slot een opmerkelijk bericht van de site van Omroep Zeeland. Want het landelijk bureau voor personen gaat een aantal onbekende slachtoffers van de watersnoodramp van 53 opgraven op Schouwe duiveland Het KLPD zegt dat er DNA zal worden afgenomen in de hoop de, um, de resten te identificeren. Ja, dat staat er. Op schouwen duiveland liggen zeker 32 onbekende slachtoffers van de ramp. En zo dadelijk, na negen uur, hoort u daar meer over. Dan hoort u ook meer van de premier Rutte. Hield gisteravond de HJ-schoollezing, ook dat hoorde u al even. Het thema was verandering. Ja, maar velen hoopten toch iets van een visie te horen. Het viel een beetje tegen. Blijft u maar luisteren. Van 7 tot 8. Manjaren. Mirjam Lengs over haar bekroonde kookboek Street Food India. Journalist Gijs Groenteman over zijn avontuur als mobiele pannenkoekenbakker En het beste recept voor saté. Luister naar Manjade. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.